was een ontzagwekkende plaats waar Jacob was. We hebben het gehoord in de parasha die broeder Daniel heeft voorgelezen. En vooral zijn uh, levendige uh, commentaar sprak mij aan, omdat ja, je, je, je beleefde het als het ware mee. Hè? Een ontzagwekkende plaats. En dat was een reële ervaring van Jacob. Kennen wij die reële ervaringen ook in ons leven. Moet je, je voorstellen wat voor een ervaring het volk Israël heeft gehad bij de berg Sinaï. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat volk 600.000, alleen de mannen, misschien waren er wel anderhalf miljoen, voor die berg, ze zagen die berg en dan die verschijning. Die verschijning was ontzagwekkend. Ik denk nog ontzagwekkender dan wat Jacob heeft meegemaakt. Maar die verschijning was ontzagwekkend. Een verschijning aan niet een paar mensen, niet aan Jacob, niet aan tien mensen, niet aan honderd, niet aan duizend. Maar aan het hele volk van Israël. De berg stond als het ware in lichte laaien, een beving die ze nog nooit hadden meegemaakt. Alles trilde, ook in hun hart. De vreze gods kwam over hen. Het collectief Israël had nog nooit zo'n theofanie, zo'n verschijning van God meegemaakt. Oh, wat een ervaring zou dat zijn als wij erbij waren. Nou, dat maken wij natuurlijk nooit mee. ofwel. wel. Boucher en ik hadden het gisteravond over. Als de Heer Yeshua terugkomt, wat zal er dan gebeuren? Broeders en zusters, onvoorstelbaar. Zoals de bliksem komt van het oosten naar het westen, zichtbaar. Hij komt terug, staat er in Matthäus 25, met grote macht en heerlijkheid. Hij komt niet alleen. Hij komt met de heilige engelen. Een groot aantal. Om plaats te nemen op de troon van zijn heerlijkheid. Hij komt niet terug als vernederde jood. Die al 2000 jaar eigenlijk vertreden is. Want niet alleen Israël en de stad Jeruzalem is vertreden. Maar denk door. Ook de grote koning van Jeruzalem, Yeshua, is al 2000 jaar vertreden, vertrapt. Daar lig je pas af en toe van wakker als je daaraan denkt. Hoe ontzagwekkend zal zijn verschijning zijn. En dat is ons perspectief. Dat is onze verwachting, onze hoop, de terugkomst van onze Here Yeshua. Maar, daar hadden we het gisteravond ook nog even over. Zijn we erop voorbereid? Zal die... ...verschijnlijk niet zo... ...immens zijn? En zo overrompelend? Dat we niets kunnen uitbrengen? Op die berg Sinai... ...is iets heel bijzonders gebeurd dus. Want... ...Adonai... Yahweh, heeft... ...zijn openbaring gegeven. Eerst in die Theofanie, die verschijning. En daarna... ...kwam Mozes met die twee platen, stenen platen, naar beneden. Met de woorden erop geschreven die hij zelf niet geschreven heeft, maar God zelf. Het waren de woorden geschreven door de vinger Gods. De tien woorden. De tien woorden, de kern van Gods openbaring. Het was, wij spreken in deze tijd vaak over er zijn maar twee geboden. En dat is het. De rest kun je vergeten. Nou ja, het is wel de kern natuurlijk. De samenvatting. Hebt God lief en heb je naast lief. Maar hebt God lief, vat samen de eerste vier geboden van die tien woorden. die Mozes meenam op die steden platen. En heb je naast lief, vat samen die zes geboden. die betrekking heeft op van mens tot mens. En dan is de tien geboden ook nog eens een keer de samenvatting van de hele Torah. Al het begint met God, het gaat verder met God, gebod 2. Het gaat weer verder met God, gebod 3. Je zult zijn naam niet ijdel gebruiken. En het stopt bij, niet bij 3, maar bij 4, tot en met 4. Gedenkt de Shabbatdag. Het teken tussen God en zijn volk Israël. Ja, wat hebben wij ermee te maken, zou iemand kunnen zeggen? Wij zijn toch niet Israël. Maar Paulus ziet dat heel anders. Shaul, die ziet dat heel anders. Hij zegt, wij zijn geënt tussen de natuurlijke takken van Israël op de edele Edel olijf. Wij zijn wel andere takken, maar wij mogen er nu voortaan bij horen. Dankzij Gods genade. Dankzij het geweldige werk van onze Heer Jezus Christus. Yeshua, Messias. Yeshua HaMashiach. Dankzij Hem zijn wij toegevoegd aan Gods volk Israël. Hey. Dus toch één volk. Geen twee volken, maar één volk. De Goïim, de heidenen, mogen erbij horen. Wij mogen erbij horen. We hebben enige broeders die, je zou kunnen zeggen, de natuurlijke takken zijn. Maar de meer, meerderheid van ons mogen erbij horen. Wij zijn, wij zijn wilde takken. Nou, hoe wild zijn we niet geweest? Ik zou het niet willen weten van jullie hoe wild jullie zijn geweest ooit. Maar begrijpt u dat. Volk Israël heeft een ervaring die onuitwisbaar is. onuitwisbaar. En daarom laten we nooit zeggen, laat niemand ooit zeggen, ach, ach, die Sinaï-ervaring, ach, het is allemaal voorbij. Het hele volk van Israël leeft daarop, leeft daarbij. Ziet daarop terug en baseert hun leven daarop. Want de Torah is nog steeds rechtsgeldig. En Yeshua is de levende werkelijkheid, de levende Torah, verschenen 2000 jaar geleden. En als hij terugkomt, ik heb het al gezegd, de Bijbel zegt het, reken maar, niet als vernederde Jood. Ze zullen rennen voor hem. Ze zullen allemaal rennen, iedereen, van groot tot klein. We hebben dankzij onze grote God en dankzij het volk Israël, en dankzij Yeshua die uit dat volk voorkwam, hebben wij God leren ken kennen, niet alleen als een machtige God, als Shaddai, maar als een vader. Wij hebben God als een vader leren kennen, dat was hij al voor zijn volk Israël, maar veel nadrukkelijker en duidelijker nog sinds de komst van Yeshua. Maar ook in het Oude Testament, in de Tenach staat het al, in Malachi 2 vers 10, hebben wij niet één vader Eén hè, niet twee, niet drie, maar één. Ja oké, okay. maar we hebben ook God de Zoon, God de Heilige Geest, dus dat wist Malachi nog niet. Maar Malachi is nog niet klaar met die zin. Hij zegt, hebben wij niet één vader, in dezelfde zin hè, en één God, Yahweh. Dus wie is die vader? Die ene, Yahweh. Eén God omdat Malachi bouwt op de Torah. God verdraagt het niet als wij andere goden voor zijn aangezicht hebben. En ook verdraagt hij het niet als wij hem, die wij nooit gezien hebben, alleen in verschijningen, zoals op die berg en zoals in die braamstruik. Maar God zelf kun je niet zien, dat staat ook in de Torah. Hij is niet te zien, alleen in een indirecte manier, doordat hij zich verschijnt, zich toont... In een wolk, in een vuur, in een trilling. In... Dus wij mogen God onze vader noemen. Wat erg als de relatie die wij met vader hebben verbroken wordt. Want hij zal eens verbroken worden door de dood. En wat is er zo erg aan de dood? Omdat dan wij geen relatie meer hebben met vader. Wij weten niets meer. Ik lees uit Prediker hoofdstuk 3, want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen, gelijk deze sterven zoals sterven geden. En allen hebben een adem waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Dus er is geen voordeel om mens te zijn als je dood bent. Je hebt geen bewustzijn. Niemand die sterft heeft bewustzijn. Volgens de Schrift, niet volgens de meeste mensen, maar volgens de Schrift. En dan, dan zijn wij net zo af als mensen die in een coma zijn. Zoals hoe heet hij, Sharon? Leeft hij nog? Hij leeft nog, maar hij is al jaren in coma. Maar weten hoe erg een coma kan zijn? We hebben het gisteren nog vernomen. En er zijn heel veel mensen die in coma liggen. Maar wij zullen allen, als wij sterven, in coma liggen. Maar we hebben één mooie zekerheid. We hebben één mooie zekerheid. Maar straks. En waarom laat God zoveel ellende en verdriet en noem maar op toe? Nou, broeders en zusters, als ik het wist, zou ik het u vertellen. Dan was die vraag... Voorgoed de wereld uitgeholpen. Maar ik heb niet een antwoord op al die vragen. Maar ik weet wel dit: dat God een bedoeling heeft om mensen een bepaalde tijd in leven te laten en dat ze daarna doodgaan en van niets meer weten en zijn als de dieren. Want er staat in Prediker 3 over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zal God gericht. Oefenen. Want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Dus deze tijd dient om te schiften, om onderscheid te maken tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik lees een ander gedeelte uit Job, hoofdstuk 34. En dan lees ik de versen 13 tot en met 15. En dat stukje gaat ook over over de dood wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld wie heeft de hele wereld gegrondvest indien hij jawel hij niet wij indien hij zijn aandacht op hem richtte zijn geest en zijn adem tot zich terugnam dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven en de mens zou wederkeren tot stof de gangbare theorie in het christendom is, en ook wel daarbuiten, dat dood eigenlijk niet dood is. Want men blijft leven. Alleen de plaats verandert. Je bent nu niet meer op aarde, je bent nu in de hemel, of elders, hoe het ook verder aangeduid wordt. Dus het gangbare denken is niet het bijbelse denken... Het gangbare denken is, ach, sterfelijkheid houdt verband met de toestand en niet met het zijn. Je bent er nog, alleen de toestand. Je bent niet meer hier, maar je bent daar, of waar ook. En er wordt in Job, hoofdstuk 34, in vers 14, het weet niet of het u opgevallen is, gesproken over indien hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich nam, zijn geest en zijn adem van de mens tot zich nam, neemt, dat dan, ja, wat, is het dan, wat gebeurt er dan? Merk op, van de geest wordt gesproken als die van de Almachtige. Het is niet zijn eigen geest, maar de geest van de Almachtige. Want dat staat er. Indien hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich terugnam. Het is niet onze adem, het is niet onze geest, het is zijn geest... Wij hebben mensen verbelden om soms zoveel, alsof het allemaal van ons is. We hebben het gewoon te leen gekregen. God heeft ons zijn uh, levensadem gegeven. Hij heeft ons van zijn geest gegeven, maar tijdelijk, totdat we doodgaan. En dan neemt hij het terug en dan, dan bestaan we niet meer als een aparte persoon. Geen bewustzijn. Maar goed, ik wil geen deprimeerde preek geven vandaag. Maar dat moest ik toch even zeggen. Oh ja, nog een vers. Psalm 6, vers 6. Want, zegt de psalmist, in de dood is u er geen gedachtenis. In de dood is u er geen gedachtenis. Dus, we hebben een vader leren kennen, dankzij die openbaring op Sinaï, dankzij het volk Israël, dankzij Yeshua. Maar, als we doodgaan, dan is er geen gedachtenis aan onze vader. Dus dan houdt het op. Een deprimerende boodschap? Ja, dat is ook oh zeker deprimerend. Tenminste, als je de hele schrift niet kent. Want de blijde boodschap is natuurlijk de blijde boodschap. Wie zou u loven in het dodenrijk? Wij zouden God altijd willen loven, nu en ook als we dood zijn, maar dat kan niet. In het dodenrijk, dat, dat kan dat niet. Tenminste, wie zou u loven in het dodenrijk, vraagteken? Niemand, toch? Kijk, de hele kracht van deze woorden wordt er niet gedaan. Wanneer iemand zegt, en dat hoor je nog wel eens. Nee, in de doodrijd niet, maar in de hemel wel. Het lichaam blijft achter, het omwilzen blijft achter, maar de ziel gaat naar God. En daar loven we rustig voort. Opstanden, ja, dat kun je niet onderuit, want dat leert de schrift. Je zult wel zelf opgestaan. Maar ja, we hebben het niet echt nodig, want we zouden heel gelukkig kunnen zijn zonder opstanding. Nou, broeders en zusters, of je het met me eens bent of niet... Maar zonder opstanding zijn we morsdood en blijven we morsdood en voor eeuwig in een grote coma toestand. En dankzij de opstanding die de vader heeft gedaan door zijn zoon op te wekken, na drie dagen, niet na twee, maar na drie dagen, hebben wij de hoop gekregen op de opstanding. Ook voor onszelf. Ja, hoe is dat nou te rijmen? Die joden hadden toch al een verwachting van een opstandingsleven? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar die verwachting hadden ze wel in het oude testament. Maar dat is werkelijk het speerpunt van de apostolische verkondiging. Ik, ik heb het vaker gezegd en ik blijf het zeggen. Het speerpunt van de apostolische verkondiging, lees maar het boek Handelingen van begin tot eind, is dat God zijn zoon heeft opgewekt. Deze man die jullie gekruisigd hebben, zegt Petrus Kefas. heeft God opgewekt. En in hem hebben wij de garantie dat als wij ons vertrouwen op hem stellen, dat wij ook een opstanding krijgen. En Paulus zegt dat op vele pagina's van zijn brieven. Jullie zullen met ons opgewekt worden zoals de Heer Jezus is opgewekt. Dat is onze hoop. Geweldig is dat. We zijn echt de beklagenswaardigste van alle mensen als ons leven niet verder gaat dan de dood. Waarmee ik wil zeggen, niet om jullie bedroefd te maken, maar waarmee ik wil zeggen, je kunt de blijdschap van de opstanding niet kennen als je de dood niet 100 procent serieus neemt. Neem je de dood maar voor een deel serieus, ja dan moet je de opstanding ook voor een deel serieus nemen. Het is over het een of het ander. Maar prijs de Heer, prijs Adonai dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft, Joshua, die voor ons gestorven is. En niet alleen dat, hij heeft hem opgewekt. Niet alleen dat, hij heeft hem verhoogd, ten hoogste verheven. Hij is aan Gods rechterhand. En daarom kunnen wij tot de Vader gaan door hem, ook nu. Zonder opstanding geen hoop. Nou kom ik tot het... Uh... Nou wil ik wat aandacht besteden in mijn laatste deel van deze korte toespraak. Uh, over het verhaal van de rijken en de armen. Lazarus. Dat is eigenlijk mijn preek. Oh, wat is daar veel over geschreven. Wat wordt daar veel over gepraat. Oh, jullie kunnen zeggen wat je wil, de Bijbel kan zeggen wat de Bijbel wil, maar de gelijkenis van de rijke en de arme Lazarus haalt daar een streep door. Klopt niet wat de psalm misdacht. Klopt niet wat, Peter zegt, wat Prediker zegt. Het klopt niet dat de straf op, op de zonde het terugkeren naar de aarde is geweest. Het klopt niet dat de dood gekomen is. Het klopt niet dat Paulus zegt dat de dood door Adam in de wereld is gekomen. Nee, dat klopt niet. Wat doe je dan met die, uh, dat verhaal van de rijke en de arme Lazarus? Ik herinner me dat... Uh, Vorig jaar, ik weet niet meer precies welke maand, zal het eerste deel van vorig jaar zijn geweest dat broeder Uriel Marcus, Uriel Ben Mordegai, zoals hij officieel heet, in deze kerk op een avond uh, een toespraak hield en ook nog iets zei over de rijken en de arme laars. Dus ik herinner me dat en ik herinner me ook dat er een aantal vragen vanuit het publiek uh, op hem waren geschoten, afgevuurd. Het was overigens een heel prettige avond op voor iedereen, dus ook alle lof voor de bezoekers. De rijke en de arme Lazarus, waren deze twee mensen levend, ook nadat zij gestorven waren? Laten we het verhaal lezen en dan mag ieder zelf zijn eigen conclusie trekken. Ik hoop niet dat ik de enige ben die die ene conclusie trekt, want dat zou wel jammer voor mij zijn natuurlijk, maar luister. We gaan naar Lucas hoofdstuk 16. Er zijn nogal wat mensen die ik heb meegemaakt en gesproken in het verleden, die zeiden van ja, het, uh, het is echt gebeurd. Die rijken en die laarsen, ze waren echt uh, op een plaats, ook al zouden we het niet hemel noemen, maar ze zaten in een soort tussenplaats en daar hadden ze bewust leven. Ja, ik kent die theorieën vrij goed hoor. En sommigen noemden het, die plaats paradijs. Ja, echt waar. Ik zal het nog sterker vertellen. Ik heb dat zelf geloofd, heel vroeger. Dat als we stierven, dat we niet naar de hemel gingen, maar in een plaats kwamen, die Yeshua zelf noemt, paradijs. Want we kennen het verhaal van uh, Lucas 23, 24, die twee misdadigers die gekruisigd waren, links en rechts van de Yeshua. En dat een van die misdadigers... Uh, tot berouw komt, tot bekering, en zich herinnert al het onderwijs wat hij ooit gehoord heeft, als een bliksemflits schoot het door hem heen. Oh, wacht. O, heren, gedenkt u mij wanneer u in uw koninkrijk komt? Gedenkt u mij? Dus eigenlijk, die man, er wordt wel gezegd van, ja, misdadiger, oh, uitschot. Ja, uitschot. Maar die man, die had een goed begrip van het koninkrijk, die wist dat er een koninkrijk zou komen. De profeten hadden erover gesproken, het begon al in de Torah. Maar... En Yeshua, hij erkende dat dit de door God gezonde zoon was, de toekomstige koning. Gedenkt u mij wanneer u in uw koninkrijk komt? En dan weten we wat Yeshua zegt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. 90% van het Christendom zegt dat, dus het zal toch goed zijn... Staat er ook. Gelooft u het niet? Staat er hoor. Ik ga even gemeente doen. Maar staat er wel. Lucas eens even kijken. Hoofdstuk 23. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Het probleem. Maar jullie weten het hè. Het probleem is die comma. Want er staat dat Jezus zegt. Ik zeg heden zult u, met mij in het paradijs Ik zeg, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Maar het Grieks kent geen komma. Nog sterker, de Griekse constructie laat in theorie beide uitleggingen toe. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Dus het kan. Maar het kan ook niet. Het is niet zo dat Jezus dat gezegd heeft. Omdat het in strijd is met de context. De misdadiger, geloofde dat er een dag zou komen dat Yeshua in zijn koninkrijk komt. Nou, die dag was niet de dag waarop ze bijna aan het kruishoud hingen, hoor. Dus hij zag naar de toekomst. Dus Yeshua heeft gezegd, volkomen 100% in lijn met wat het Griek zegt, ik heb het nagekeken uiteraard, al jaren geleden, voorwaar, voorwaar, amen, amen, en twee tot twee keer toe, hè? dus heel bevestigend, hè. Heel bevestigend. Ik zeg je, het Grieks kent geen onderscheid tussen u en jij, hè, zoals wij dat wel kennen. En zoals het Engels dat kent. Ik zeg je, heden, ik zeg je nu al, ik zeg je nu al zoals wij hier hangen aan het kruishout. En het was geen leuk gesprek hoor, solede pijn. Jij zult met mij in het paradijs zijn. Ik beloof het je. Het punt is, als je dood bent gestorven bent in de verwachting van de opstanding, dan maakt het ook niet uit of je 2000 jaar in het graf ligt of een halve dag. Maar het koninkrijk en het paradijs, want dat zijn synoniemen, anders zou Jezua niet gezegd hebben op de vraag, wanneer u in uw koninkrijk komt, zou hij niet het woord paradijs hebben gesproken. Ik zeg u heden, je zult met mij in het paradijs zijn. En hoe weet ik dat? Ik lees het begin van openbaring maar, de brief aan de zeven gemeenten, daar is sprake van het paradijs, dat nog moet komen. En zo is het, daar kom je niet onderuit. Tenzij, en dat wordt natuurlijk wel veel gedaan, ja, dat is niet het paradijs wat Yeshua bedoelde in Lukas 23. Maar het woord paradijs komt maar een paar keer voor in de schrift. En de hele schrift staat vol van het koninkrijk dat God belooft, op aarde, waarvan zijn zoon de voorbestemde koning is. Lukas 16. Ik heb zo vaak gehoord van, ach, het is toch een duidelijke tekst. Ik heb het kort geleden nog op Messiaans Nederland, waar ik wel eens aan deelneem, op dat forum, gehoord of gezien. Ja, maar die, wat doe je dan met die gelijkenis? Maar dat is het dan nou precies. Het is een gelijkenis. Die rijk en de arme. het is een gelijkenis. Want het evangelie staat vol met gelijkenissen. En dit was ook een gelijkenis. We moeten ook niet denken dat het eigenlijk maar om twee mensen gaat. Want Yeshua vertelt die gelijkenis met het oog op veel meer mensen. Ik zeg niet alle fariseeën. Helemaal niet, maar. De fariseeën met wie Yeshua te maken had, waren mensen die geldzuchtig waren. Zij dienden met andere woorden de mammon. En niet God. Je, kunt, je, je hebt altijd de keuze. God of een afgod. En de mama wordt een afgod genoemd. Geld dienen is een afgod dienen. En die rijken onder de fariseeën, die dienden de afgod. Dat is trouwens ook een les voor ons, hè? want wij kunnen ook de afgod dienen. Wij kunnen wel onze mond vol hebben van, oh, wij dienen Adonai, maar... Wat doen wij heel stiekem als niemand ons kan zien? Wat letten wij op? Wat vinden wij belangrijk in ons leven? Hoe belangrijk is het zijn, of eerst de pecunia, om eens een Latijn woord te gebruiken. Want ik ben wel geleerd hoor. Ik heb ook eens een woord geleerd in het Latijn. Maar kijk, ik wil maar zeggen, laten we ons niet vromer voordoen dan we zijn. Wij kunnen ook onverdeeld de toewijding te hebben aan Yeshua. Dat is wat die misdadiger aan het kruis had, op dat moment. Zijn hele leven legt hij in de hand van Yeshua. Doen wij dat ook? Want wij houden niet van een kruishout. Wij gaan vanmiddag weer naar huis en we denken aan nou, leuke dingen. Het is pas Shabbat. Maar hoeveel is God ons waard? We gaan naar de gelijkenis. Lucas 16 vanaf vers 19. Er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend. Feest hield. Geweldig leven, een luizenleventje had hij. Ene feest was nog niet voorbij of het andere feest werd alweer georganiseerd. Aan heerlijke voeding had hij geen gebrek, wij ook niet, denk ik. Kortom, zijn focus was gericht op dit leven, dacht hij aan God. Ik denk het niet. Het is een oordeel, aanmatigend, maar ik denk het niet. Laten we de gelijkenis lezen. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren leder, gelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. In de Torah, waar we mee begonnen zijn vandaag, die verschijning, de Torah, staat, ik heb het gisteren nog eens bekeken, dat wij onze volksgenomen, aan de joden, hè, om te beginnen, eerst in eerste instantie, dat zij... Aan hun volksgenoten moesten denken. Dat ze hun volksgenoten lief moesten hebben. Dat ze armen niet aan hun lot mochten overlaten. Dat staat er in Leviticus 19, vers 16, en 17 en 18. Er staat dat je een ander niet mag doden. Nee, natuurlijk niet. Maar als jij Adonai prijst. En je hebt geen enkele oog voor laarsers, voor mensen die onder de zweren zitten en die kreperen, die niet weten of ze het eind van de dag nog halen. Hoe rechtvaardig ben je dan? En hoe rechtvaardig zijn wij? Zitten we niet ergens dat tussenin of er... er is er maar één geweest, broeders en zusters, Yeshua, die een onverdeelde toewijding had aan zijn vader. Onverdeeld. Elke seconde van zijn leven was voor vader. Hij leeft er maar 33,5 jaar. Maar als je het anders rekent, leeft hij langer dan wij. Want elke seconde telde voor hem. Hoeveel minuten in ons leven, als we 70, 80 jaar worden of 90, hoeveel minuten zijn besteed aan Yahweh, uiteindelijk? Komen we dan op 33 jaar in ons leven? Dat is de vraag. Een kwestie van rekenen. Het was niet nodig dat Yeshua honderd zou zijn geworden. Want ik kwam om de wil van de vader te doen. Hij wist dat geweldige leven, dat opstandersleven, komt toch wel. Dat komt toch wel. En de vader zal het me geven. En hij zal het geven aan allen die op mij vertrouwen. En alle joden voor hem, die nog nooit Yeshua gekend hebben, die trouw volgens de Torah hebben geleefd, zullen ook een opstanding krijgen. Natuurlijk, een niet op grond van hun verdiensten, maar op grond van of zij geloofden in de belofte van vader. En het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Het is een gelijkenis. Hè? En gelijkenis moet je nooit tot in alle details letterlijk nemen, want daar kom je niet uit. Dat zal ik straks laten zien. Het is een gelijkenis gebaseerd op de traditie van de fariseeën die de Heer Yeshua een les wil leren door middel van die gelijkenis. Het is gebaseerd op hun traditie. Nou, ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen... En mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Ja, natuurlijk. In deze vlam, als je een tong hebt, en die vlam, dat is het uitstreuwen van pijn. Dat is onverdraaglijk. Trouwens, waar is die tong in het Dodenrijk? Het lichaam dat volgens de duidelijke beschrijving van de Bijbel tot ontbinding overgaat. Dus ook de tong tussen haakjes. Ja, Waar is die tong in het dodenrijk, die ondraaglijke pijnen leidt in die vlam? Hij slaat zijn ogen op en ziet Abraham van verre. In het dodenrijk, je ogen opslaan, waar zijn je ogen gebleven? Als je tot opbinding bent overgegaan. Dat hij de top van zijn vinger, mijn tong verkoelde. Wat een beeldende taal is dat, hè? om een les duidelijk te maken. En die les merken wij aan het eind van de gelijkenis. Het doet er helemaal niet toe of de rijken of die letterlijk in een dodenrijk zijn ogen kon opslaan, Het doet er helemaal niet toe. Het kon het natuurlijk niet. Want al zou het in strijd zijn met Psalm 6,6, 6, noem maar op. Maar wat doet het er toe? Het ging om een veel belangrijkere les die Yeshua, de Farizeeën en alle mensen, wij ook, wil leren. En dat probeer ik duidelijk te maken vandaag. Ik begin bij vers 28. Nu wordt het spannend hoor. Oh, zegt de rijke, ik heb zo'n pijn. Het is onverdraaglijk, het is ondraaglijk, ik heb het niet meer. O, oh, zegt hij, dan vraag ik u vader dat ge hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders, dat zij ook niet in die hel komen. Laat hij dan ernstig waarschuwen. En Abraham zei, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Terug naar Sinaï. God heeft zichzelf geopenbaard. Ontzagwekkend heeft hij zich geopenbaard aan het volk Israël. En voor altijd heeft hij duidelijk willen maken aan alle toekomende geslachten. Ik geef u mijn Torah. Mozes heeft u mijn Torah door Mozes aan u gegeven, het volk Israël. En allen die toegevoegd mogen worden aan dat volk, uit Gods genade, hebben ook de Torah. Laten ze naar de Torah gaan, want daar staat het. Maar, maar vergeet één ding niet, er was nog helemaal geen sprake van heidenen hier. Het ging alleen maar om Israël. De fariseeën waren een van de, de meest heilige groepen binnen Israël. Vergeet niet, hè? de fariseeën waren eigenlijk een hele zuivere groep. We hebben vaak een negatief beeld van fariseeën, maar het waren de fariseeën waar Jezus mee te maken had. Die hij hekelde. Maar eigenlijk waren het geweldige mensen die de tijd van de Maccabeeën voor de heiligheid, voor de zuiverheid van de godsdienst hebben gezorgd. Daarom was het zo verdrietig dat juist zij, hier, de aandacht krijgen op een negatieve manier. Maar het was om een les te leren. Ze hebben Mozes en de profeten. Maar nou, dan moet je nu, heden ten dagen, eens mee aankomen. Mozes en de profeten. Wij hebben toch uh, het Nieuwe Testament... Dat hebben wij met Mozes en de profeten te maken. De profeten hebben alleen iets te zeggen, omdat zij voorzegden de komst van Yeshua. Maar verder, wat hebben wij aan Mozes en de profeten. Maar Jeshua heeft in de bergreden, en dat staat toevallig wel in het Nieuwe Testament, onderwezen dat hij niet gekomen is om de wet, de Torah dus, hè, te ontbinden of los te laten, of op te heffen. Maar hij is gekomen om te vervullen. En in het Grieks is vervullen, pleeroo, compleet maken, aanvullen, verdiepen, eigenlijk bevestigen. En die wet zou dan afgedaan hebben. Dus Abraham zegt, maar Abraham was ook dood, maar in een gelijkenis, gelijkenis kan alles. Als je het oude testament kan u verhalen vertellen over wat er zich afspeelde in het dodenrijk met koningen, dat was niet echt, dat was een gelijkenis. Maar Abraham zegt tegen die rijken: Ja, ze hebben Mozes en de profeten, ze moeten naar hen luisteren. Oh, en hij zeide: Nee, die rijken, niet luisteren, want die hoor je niet. Nee, schreeuwt hij het uit tegen Abraham: Nee, vader Abraham, maar indien niemand van de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren. No way. Als mensen van de doden komen, zullen ze wel onder de indruk zijn van dat wonder, maar ze zullen zich niet bekeren. Er is maar één weg en die leidt naar Gods openbaring, eens gegeven op Sinaï en altijd geldig totdat Jezus terugkomt. En als Jezus terugkomt en mensen zeggen van ja, ja, we hebben het niet geweten, nou in het algemeen, ik denk niet dat dat excuus aanvaard wordt. Hebben wij niet uh, in uw naam uh, boze geest uitgeworpen? Hebben wij niet? Hebben wij niet. En dan zeg je, "Johan, ik heb u nooit gekend. Ja, dat kan u ook tegen mij zeggen. Ik stel me niet daarboven. Dus We moeten het ernstig nemen. We moeten niet denken dat wij uh, bijzondere mensen zijn die niet kunnen bezwijken. Maar we moeten begrijpen waar het om gaat. Hoe ernstig het is. Nou, indien iemand van de doden tot hen komt zullen zij zich bekeren. En Abraham zegt, hij zeide het tot hem, die rijken, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten zeggen. Nee, schreeuwt deze rijken, nee. Maar als iemand uit de doden opstaat, zegt Abraham, nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Dan ze hebben Mozes en de profeten. En als ze naar hen niet luisteren, zullen ze ook, en die niemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. En nou is, broeders en zusters, de vermaning eigenlijk voor ons ook. Luisteren wij naar Gods wil, Gods gerechtigheid, Gods openbaring, zoals hij die geopenbaard heeft? Of zeggen we nou, dat uh, daar hebben we niks meer mee te maken? Ik ben zo dankbaar... Dat ik mag weten, en u met mij natuurlijk, dat wij het nooit zouden redden door alleen de Torah op te volgen. Want ook de Joden vroeger wisten dat zij Gods genade nodig hadden. Hoe vaak en hoe uitgebreid lees je dit, ook in die prachtige psalmen, zijn goedertierenheid en trouw zijn voor in eeuwigheid. Je komt die zinsneden steeds tegen in die psalmen, door de hele Bijbel heen. Het is als het ware een rode draad. Het begon al niet met de openbaring, Exodus 34, je leest het, ik ben genadig, vol ontferming, goedertieren en trouw. Dus ja, dat staat in de Torah, broeders en zusters. Dat staat niet in het Nieuwe Testament, dat staat in de Torah. En als Johannes in het uh, hoofdstuk 1 zegt van, over het vlees geworden woord, dat Mozes heeft dit, maar Yeshua met hem is gekomen. De genade en de waarheid. Dan bedoelt Johannes niet te zeggen van nou, het oude testament, drie kwart van de hele Bijbel. bene het boek wat God aan zijn volk heeft gegeven. Is zijn volk, zijn oogappel. Dat is nou allemaal, uh, nou dat was eigenlijk geen waarheid. Dat was allemaal niet, nee, met Yeshua is de waarheid gekomen. Maar waarheid, in Johannes 1 vers 18 of 14, staat niet tegenovergesteld aan leugen is niet iets totaal anders dan wat God al heeft bekendgemaakt aan de volk Het betekent alleen dat in Yeshua is het woord dat al bestond en nooit doorgestreept is door vader. Door in Yeshua is het woord levende werkelijkheid geworden. En realiteit. Yeshua is de verpersoonlijking, zou je kunnen zeggen. Ik hoop dat ik het goede woord gebruik, want ik ben niet dat Trinitariër aan het worden op het ogenblik. Hè. In Yeshua is het woord levend geworden. Hij was de wandelende Jood, de wandelende jood, de wandelende Tora. Ja, dat er wat verschillen zitten, oké. Okay. We hoeven geen dieren meer te offeren nu, want hij is de, het offer. Maar Gods morele geboden zijn niet doorgestreept. Dus wat zegt Abraham in die gelijkenis? Luister naar Mozes en de profeten. Het Nieuwe Testament bestond nog niet eens toen die gelijkenis werd uitgesproken tussen twee haakjes. Bestond nog niet eens en toch ontbrak er niks aan. Want Yeshua, het levend geworden woord van God. En omdat wij erbij mogen behoren als niet-Joden, wat een genade, hè? dit is echt overstelbaar, wat een genade. wij erbij mogen horen, dat moet eigenlijk reden zijn, reden te meer om Gods woord lief te hebben. En Yeshua lief te hebben, elkaar lief te hebben. En God bovenal lief te hebben. Prijs zijn heerlijke naam. Dat hij u ons allen mag zegenen.